Goedemorgen, welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat hier op CFM Zandvoort met allemaal oud-Hollandse muziek. Als opening hoorde u onze herkennismelodie. En Louis Davis met een weetje nog wel oudje. Een opname 1928. En de volgende dame is Helene van Capelle, geboren in Hilversum. Op 13 mei 1944 is een Nederlandse zangeres die als heleentje van Capelle... vooral bekend is geworden met het liedje Naar de Speeltuin. En volgens de oudste hitparade van Nederland... die door elkaar karen op de werd uitgezonden stond het op 1 februari 1952... op de hoogste positie waar het nummer ook drie maanden bleef staan. Het is daarmee de eerste nummer 1 van Nederland. Het nummer werd gelijk uh, gevolgd door een gelijknamige LP. In de 1952 werd een korte film gemaakt eveneens getiteld naar de speeltuin... Met opnieuw heleentje in de hoofdrol. En in de jaren 60 werkte de dame bij de platenzaak van Max van Praag. En eind jaren 60 ging ze bij Philips werken. En ook werkte ze nog als receptioniste in een hotel in Parijs. In 1972 trouwde ze met een Franse Antilliaan in Guadeloupe. En ze opende in Parijs een restaurant met cabaret. In 1973 was ze nog één keer op televisie te zien in een programma dat terugblikte op de jaren 50. En op 30 september. 2011 besteedde het, het programma Vermist Aandacht aan Helentje van Capelle. Onder meer met behulp van Annie de Reuver en Marga van Praag... werd geprobeerd om te achterhalen waarvan Kapelle was gebleven. Ze bleek een woonadres te hebben in Lompa en ze werkte in Frankrijk in een hotel in Grassi. Ze had ervoor gekozen om uit Nederland weg te gaan... om niet opnieuw continu herinnerd te worden aan het kinderliedje naar de speeltuin. En voor het programma kwam ze nog één keer terug naar Nederland... om in de studio aanwezig te zijn. Ik heb hem voor u klaarstaan. U hoort hem tegenwoordig ook op de reclame... Op een of andere bekende, bekende supermarkt. Hier is Helentje van Capelle met Naar de speeltuin. Af en toe gaan pa en moe met ons naar de speeltuin toe. Dat is voor ons kinderen het beste wat bestaat. Het is een eind bij ons vandaan. daarom gaat de karavan. Als morgens al op weg dan zijn wij er niet zo laat. Heeft mama een goede bui en is papa niet te laat. zijn EN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 ze heeft iets van la ze heeft iets van la Als ik haar zie denk ik meteen la ligt aan de la la la ligt aan de Rijn la dat ik zo verliefd ben, dat ligt aan Madeleine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 een meisje zich dan kussen laat, vraagt zij, zie ik hem me geren. En de nieuwe, nieuwe vraagje, stemt het paardje onzo oh, zo blij. Want gebied antwoord dan een kus, ze zijn er geren bij. Doe je ruif met mijn als liepst toen niet, daar is, zie ik hem me geren. Jij is voor zijn, daar is, ik zie je toch zo geren.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 u hoorde muziek van het Orkest Zonder Naam. En het Orkest Zonder Naam was een KRO-radioorkest... in de jaren rond 1950 opgericht door en onder leiding van Gert de Roos. Het eerste optreden vond plaats in november 1946. Een oproep om een naam te verzinnen leverde duizenden reacties op... maar uiteindelijk werd Orkest Zonder Naam als officiële benaming gekozen. En u hoorde een plaat die wat minder groot is geworden. Dat was Wipneus en Kersemond. En daarvoor hoorde u de spelbrekers met de Madly. Van alle grote hits en ook nog Helentje van Capelle met Naar de Speeltuin. CFM Zandvoort, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 kunt u een uur lang genieten... van al die mooie goudouwe Hollandse hits. Natuurlijk, als u het programma nogmaals wilt beluisteren... of u denkt, want ik heb het gemist, dan kan het natuurlijk iedere zaterdag... tussen 1 en 2, want dan herhalen we dit programma nogmaals. De volgende artiest is Cornelis Vreeswijk. Geboren in Emmuiden op 8 augustus 1937. En overleden in Stockholm op 12 november 1987. Was een Nederlands-Zweedse zanger en liedjeschrijver. En de zangstijl van Cornelis Vreeswijk is schatplichtig aan de blues. Maar vooral diep geworteld in de Zweedse liedtraditie. De visa internationaal kan hij het best worden omschreven als troubadour. En hij begeleidde zichzelf op gitaar en werd soms ondersteund door een trio. Zijn teksten zijn... Maatschappij kritisch met de nodige dosis ...sarcasme en humor. En in Nederland is hij vooral bekend van de liedjes als De Nozem en De Non... ...en misschien wordt het morgen beter. Er zijn bekendheid in Scandinavisch echter veel en veel groter. Zijn oeveren daar bedroeg en 35 albums. Ik heb voor u uitgekozen in 1972... ...een van mijn favoriet, Cornelis Vreeswijk met De Nozem en De Non. Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon...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 Was bezig koffie's en drogen, toen die bij ons binnen vloog. wieg die was, een stijzel die... Van uh, Maria Roepnaam Meri Servaibe, geboren in Leiden op 5 augustus 1919... en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998 was een Nederlandse zangeres. Ze werd bekend onder haar artiestenaam Zangeres zonder naam, of kortweg de Zangeres... waarin ze decennia lang het Nederlandse volkslied vertolkte... hetgeen haar bijnaam de koningin van het levenslied opleverde. En nu hoorde een iets minder bekend nummer, kleine vingerhandjes... En daarvoor hoorde u die grote hit van zwarte en Riek met Mijn. vigi was een stijf En ook Cornelis Vreeswijk uit 1972. met de nozem en de Non kwam voorbij. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week hoort u hier. De hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat voornamelijk natuurlijk oud-Hollandse muziek. En het volgende jaartal waar ik een plaat voor uitgezocht is 1952. En in dat jaar kwamen er een heleboel grote hits uit. Annie de Reuver kwam toen met poppetjes in mijn ogen. Boopje aan schoepen had en die met wipneus en kersenmond. En die Christiani met spring maar achterop. En natuurlijk uh, Helentje van Capelle met uh, naar de speeltuin. Die uh, kwam ook uit in dat jaar. Maar ook de volgende plaat van de Swinging Nightingales uit 1952 met Kom erin. U hoort het nu hier op CFM Zandvoort. Kom erin, zet je hoed af. Kom erin.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 Oh zijn ze klein En twintig kindjes. Dat moet een veling zijn nee, Ik en een neus. Daarom lijkt ze precies op ma En die andere schat Die andere schat Die lijkt precies op ma Pa, pap, pap, pap, da, pap, pap. Pa, pa, pa. Bij het en -paard, de wit Belde midden in de nacht De brave oye pa En wat hij bracht hem.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 Scholten, ze trad op in het radioprogramma... de bonte dinsdagavondtrein van de Avro... met liedjes die door Henk Scholte waren geschreven. Van 1955 tot 1960 trad ze op als gastverdette... in het televisieprogramma de Snip Snap Revue. Ook dat was van de Avro. En in 1959 werd ze door de NTS gevraagd... om mee te doen aan het Nationaal Songfestival. 1959, daar zong ze twee liedjes... De regen en een beetje. En met het tweede nummer, een compositie van Dick Schallies... Op de tekst van uh, Willy van Hemert en dirigent Dol van Linden. We haalden Scholte uiteindelijk de eerste plaats op het Eurovision Songfestival 1959 in Cannes. En u, gaat hem, uh, u hoorde hem zojuist, moet ik zeggen. Een beetje, Terry Scholte was dat. En daarvoor het Liddy trio met Helemaal door Dolle. En ook Horry Jonker en de Joffers met twintig kleine vingertjes. En natuurlijk de Swinging Nightingales met Kom erin uit 19 58. CFM Zandvoort. De volgende dames zijn de Limburgse zusjes. Dat was een duo afkomstig uit de omgeving van Weert. Dat smartlappen en levensliederen zong. En actief was tussen 1957 en 1968. Ja. Het duo bestond uit Ria Roda en Rosie Belen En de Boerinke is een van hun bekendste nummers. En die gaat u nu horen. De Limburgse zusjes met Boerinnekes Zie de Boerinnekes de rapjes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 Als we dood zijn is te laat. Hey! Zie de voer in de kussen rokjes is Is en broderie, tot boven aan hun krik. Zie de voer in kussen draaien, naar achter en naar voren, Zo gaat het steeds maar door. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan, als we dood zijn is het. De...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 Mijn buurman heeft die avond een heleboel geleerd. Komt nu een Polonese, weet hij het gaat verkeerd. Ze gaan nog niet naar huis toe, hij vindt het allemaal best. Maar gaat dan vast de vaste trap of omlaag en wacht daar op de rest. Hoe hé, dat was geweest. Zoals er in geen jaren naar boven was geweest. Hoe hé, hey, moeraal dat op de Ze zonden net, we gaan niet naar huis, we gingen door de vloer. Was toen nog een bruisende stad Brussel was, toen oh la la en vrolijk. Brussel was toen nog een ruisende stad Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de broek der klaas was het vol en dol. Heren met strohoedens zware knevels, dames met sleepjurk en kanparasol. De paardetrem schoot langs oude.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 Oh, Brussel was toen nog een zwierige stad. Brussel was toen ho, oh, la, la, en olijke oh, Brussel was toen nog een tienige stad. Brussel en Brussel was vrij en vrolijk. Op de kasseien rond de Sinterkatlijn dansende slikkerijen. De knevels op de kasseien was het een dansend festijn. De paardentrum danste langs de gevels. En op het tramdak zaten twee mensen blij te praten. Hij, mijn oma, zaliger. Zij, mijn oma, zaliger. Hij had haar in genomen, Zij had hem laten komen. Het was vrije keus van allebei.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 die al heel wat onderscheidingen heeft ontvangen. Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw in 2002. Ridder in de Franse Ligion d'Honneur in 2005. En de Radio 5 Nostalgie Oeuvreprijs in 2013 van dit jaar. Je hoorde muziek van Lisbeth Lis met Brussel. En daarvoor Eric Christiani met Hip Hip Dat was een feest uit uh, 1951. En ook hoorde je de Limburgse zusjes met Boerindekesdans hun allergrootste hit die ze gemaakt hebben. Het zit er weer op. Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En uiteraard, volgende week ben ik weer van de partij. Dan neem ik u weer mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Met de, dat doen we met mooie oud-Hollandstalige muziek. Als u dit programma nogmaals wilt beluisteren. Of u denkt, ik heb het gemist. Of ik vind het gewoon leuk om het nog een keer te beluisteren. Dat kan. Iedere zaterdag tussen 1 en 2. En halen we dit programma hier op CFM Zandvoort. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. De Skymasters. Misschien Helma en Selma. Maar eerst hier. Hendrika Sturm, en dan zult u denken wie? Nou, u kent haar waarschijnlijk als Rita Corita. Een Nederlandse zangeres geboren in Amsterdam op 24 november 1917. En overleden in Beekbergen op 24 december 1998. En ze is ook onder andere bekend bij het publiek... als panellid van de Barend Boudenwijs quiz in de jaren 70... En ze overleed op 81-jarige leeftijd. Rita Corita met een van haar meest bekende hits. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Koffie, ik wens je nog een hele fijne week. En misschien tot volgende week en anders zeg ik, tot ziens. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Jongens, die lust er een Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daarvan op. Je kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mij nou op de koffie komt, koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knapt de mens daar van oog, iedere taan. dan mijn man had voor een bak.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 Gisteren een kop, nee, jij. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat knapt de mens daar van al? Je kan heel lang leven en blijft ook gezond. Als je mij nooit uit de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie, wat knapt de mens daar van al? de koffie ging erin als koek en ik kreeg een complimentje, maar ik dacht gaan jullie nu naar huis, ik sluit voor vanavond meteenje. Toen zei mijn man maar zou ons nog een tweede bakje goed maken. Ze riepen he ja en toen moest ik wel op een